Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De spanning stijgt onder de politieke partijen. Nog twee dagen tot de verkiezingen. En over een kwartiertje is het tijd voor een van de laatste debatten. PVV, VVD, GroenLinks-PVDA, D66, CDA en JA21 gaan met elkaar debatteren bij één vandaag zal waarschijnlijk ook gaan over de aangifte die partijleider Timmermans van GroenLinks-PVDA wil doen vanwege de AI-plaatjes die twee PVV-kamerleden van hem maakten. Denk mijn collega Ewoud. Het betekent dus dat Wilders dan in het defensief moet, dat hij moet gaan uitleggen uh, hoe dit zit. En dat is nooit lekker in een debat als je, als je dingen moet uitleggen. Wilders eigenlijk ook bij het SBS-debat werd hij veel ja, in het defensief gedrukt door anderen. Dus in die zin is het geen fijne positie voor hem. Maar ja, wat dit echt betekent uh, bij de uitslag woensdag, uh, daar gaat de kiezer over. En dat uh, gaan we woensdag merken. Bij het debat zijn ook 2000 studenten aanwezig. Amazon opent de aanval op bol.com. Het Amerikaanse bedrijf investeert 1,4 miljard euro in de Nederlandse tak van Amazon... zodat ze lagere prijzen kunnen aanbieden en sneller kunnen bezorgen. Bijna 40% van al het kindervuurwerk dat wordt verkocht is niet veilig genoeg. Twee fonteinsoorten explodeerden bijvoorbeeld. Bij ander getest vuurwerk waren het er te veel vonken of brandende delen. En het is vanaf vandaag een stuk lekkerder om naar de vertraging van je trein te kijken. De NS is begonnen met het omzetten van de stationsborden naar dark mode. Jarenlang zag je een blauwe tekst met een witte achtergrond. Maar dat wordt nu andersom, omdat dat beter leesbaar is. En als je je afvraagt, hoe weten ze dat? Nou, daarvoor heeft de NS een echte kenner. Want zeg je dingen uittesten, dan zeg je Leni uit Leerdam. Ik heb stations getest en uh, verkeersborden getest. En, uh, dus ik heb meer dingen voor de NS gedaan. Dus ze kennen mij. Ik doe het al jaren. Ik ben de kenner. Ja, ja, ja. Ze is slechtziend en was dus bij uitstek degene... om de nieuwe dark mode op de stationsborden uit te testen. Ja, ik, ik kan beter zien. Dat is, ja, het is nog wel... Ik, ja, ik zou het nog wel... Ik denk anderhalf, twee meter vandaan en dan kan ik het al zien. Dus je ziet het eerder. Het geeft ook rust. Ik vind het ook rust aan je ogen geven, moet ik heel eerlijk zeggen. En als ik tegen dit licht aan zit, ik, dan denk ik oeh. Dat hebben jullie ook natuurlijk, maar dat heb ik toch erger. En daar mocht Leni ook de knop omzetten van de borden op Rotterdam Centraal. Dat doe ik nog even het weer. Vanavond verdwijnen de buien even, maar vannacht komen ze weer terug. Morgenochtend is het dus ook nat, maar later komt de zon er toch weer wat vaker bij. Blijf wel hard waaien morgen bij maximaal 13 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar file rijden, maar met name op de N205 Nieuwveen richting Haarlem. Voor Haarlem zelf 4 kilometer en 10 minuten extra. Op de N201 ook in de file staan richting Hilversum vanaf Vinkeveen tot aan Loenen. 2 kilometer, dik 10 minuten. En tot slot de A9 Dieme Amstelveen. Voor Amstelveen zelf 6 kilometer en 10 minuten vanaf Amsterdam Zuidoost. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM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 Ik ben niet de Benjamin in deze studio. Nee, dat zijn een paar stoelen, denk ik. Leuke woordgrap. Foute woordgrap. Flauwe woordgrap. Um, goed, het is de dag dat er een een of andere storm over dit land heen ra raast. Dan moet ik ook nog een beetje kuggen. Ja, gaat goed. Kom zelf wel bij. Uh, we begonnen met Alaska deze... Donderdag, 23 oktober, daar begonnen we mee. En we eindigen ook met Alaska. Dat is dan bij deze ook al vastgesteld. Uh, en uh, ja, wat gaan we verder doen? Uh, we gaan straks alvast weer eens even bellen met iemand. Want uh, Barney Willemsen die heeft een nieuwe single uitgebracht. Maar we moeten het ook nog hebben over die eerste single. Ja, excuus. Um, Ik ben nog een beetje aan het uh, bijkomen van een... Een overgang van de zomer naar de herfst. Daar hebben meerdere mensen schijnbaar last van. En ik dus ook. En dat is dus één. Het tweede uur, dat gaan we ook, daar gaan we ook wat doen. Maar dan praten we weer eens met Alex Nieuwland. Want Nieuwland heeft wel wat te vertellen. Al is het maar weer een nieuwe single. En dat daar ook nog een album bij gaat komen. Dus dat in het tweede uur. En in het laatste uur, daar heb ik dan een opgenomen verhaal. Dat is van Tom Bruins. Heb ik eerder op de dag heb ik dat gedaan. Uh, vanmiddag om twee uur heb ik het uh, gesprek al gevoerd. Dus het lijkt net live. Maar het is niet helemaal live. En Tom Bruins, daar gaat het over. Die heeft een wonderschoon album afgeleverd. Waiting for the Rain is geproduceerd... door Frans Hagenaars en Jorik van Noorden. En ja, uh, dat heeft ook een beetje een logische consequentie. Want die Tom Bruins die zal een paar keer als support mee gaan doen tijdens de optredens van Jorik van Noorden als het gaat om de albumrelease van deze Jorik van Noorden die ergens komende maand staat gepland. Dus dat uh, zijn zo'n beetje de ingrediënten en we hebben natuurlijk ook nieuwe muziek. Hoewel dit geen nieuwe muziek is, want dit is alweer een tijdje uit. Dan heb ik het over Send Me Flowers en Big Love. I don't wanna be forgotten But I don't want to be remembered this way Scared to get fired from the job I hate Scared to get fired from the job I hate I don't wanna be forgotten But I don't wanna be remembered this way you got fired from the chop I hate you got fired from the chop I hate I wanna be remembered for my big love ocean in your een uh, grappig uh, verhaal achter. Deze Koen Alvarez die ik op uh, 29 juni heb uh, gesproken. Dat was op de dag dat uh, volgens mij ook er iets moois uh, werd uh, uh, gehouden in IJsselstein. Namelijk uh, Melanie and Friends. En daar speelde Melanie Ryan samen met Dolce Beringer. Maar wie was er ook mee? Deze Koen Alvarez. Ja, dat was wel uh, heel grappig. En hij vierde ook nog eens zijn verjaardag. Maar hij zei... Die ik zeggen hoor. Nou, dat heb ik ook maar niet gedaan. Maar hij was op die dag niet aardig ook. En op de terugweg, want dat was dan wel weer uh, fijn. Want ja, we moeten toch een beetje dezelfde kant op. Want Koen woont tegenwoordig in Namuiden en ik woon in Zandvoort. Ja, toen hadden we het er al over. Van joh, heb jij ook nieuw materiaal? En hij zegt, ja, daar ben ik mee bezig. En dat uh, wil ik ergens augustus, september uitbrengen. Ja, en door alle drukte ben ik dat bijna vergeten. Maar wel degelijk, ik ging een beetje kookeloeren Van heeft hij nou inderdaad dat... Nieuwe materiaal uitgebracht. En inderdaad, in september heeft hij dit, deze single uitgebracht: Five Stars. En ja, we weten dus, tenminste, ik wist dat hij meer kon dan alleen maar in dienst spelen van bijvoorbeeld Melanie Ryan. en van Dolce Beringer. En met die Dolce Beringer, daar speelt hij al een wat langere tijd mee. En ja, dat was dan toch ook wel weer even iets om te zeggen. Van jongens, eh, hij kan dus veel meer dan alleen maar in die spelen. van... Hij kan dus ook zelf eigen nummers schrijven. Daarvoor hoorde je Sandy Flowers. En achter Sandy Flowers zit Iris van Dijk. Die we kennen nog van de Sirens. Ooit een finalist. Eh, ja, een groep. Ik fin, eh, moet het goed zeggen. Een groep die de finale weet te halen. Van door Rob Akdaal wordt. Maar later is Iris van Dijk zelf verder gegaan en heeft uh, min of meer dit uh, verhaal bedacht. me Flowers doet ze niet helemaal alleen, maar het merendeel, de, ja, de zanglijnen en de teksten, die komen wel bij haar vandaan. En Big Love is een van de, de, de, ja, de tracks die staat op een EP die uitgebracht is bij King Forward Records. Die kennen we ook ergens van. Alaska brengt, geloof ik, het materiaal daarop uit. Uh, we gaan uh, gauw verder, want er is een Nieuwe single van Silver. En ik mag hem al uh, draaien. Morgen komt hij uit. En ja, het is eigenlijk iets persoonlijks. Het heeft uh, te maken met de zus. En er was een hechte band, maar op een gegeven moment is dat als een ware door de vingers heen geglipt. En als je goed naar de tekst luistert, dan weet je dus waar het over gaat. Uh, Silver met werelden verwijderd. Herken ik ze niet meer terug Hoe stop je het vuur van doven Als het koud en benauwd en simpel weg op is Ik heb je stralen zien dansen een lach op je gezicht Ben ik naïef om te hopen dat dat licht Naast je saaien in een fort van lakens kon geen monster ons raken. Maar ergens ging het fout. Die monsters vonden jouw Omdat ik niemand horen wil, zoveel. Spraakwater laten vloeien zonder moeite, laat ik dat nu staan. En focus ik meer op mijn doelen. Te veel ongeboeide zielen aan me zij gehad. En met die realisatie kies ik mijn eigen pad. Vrij wat is vrij, tijd gehad of heb ik tijd zat. Tijdelijk gezonken, maar die boy die maak je nooit af. Ooit was ik in de stress om wat de anderen vonden. Zocht in de ogen van Medusa's naar nou wat sprankjes en vonken. En ik vond er maar weinig De enige die kwamen, ja die bleven maar tijdelijk De enige die kwamen, maakte toen van mijn tijd winst De enige die kwamen, ja die ben ik al kwijt sinds De enige die echt weet hoe het hier in mijn lijf zit Nooit meer wordt vergeten, ik moet houden van mij Deze dagen best wel los Over mezelf en mijn mensen en mijn lord. En volgens mij moet ik die stemmen in mijn kop leren Demmen minder rond willen rennen ja Die uitroeptekens uit mijn aanhalingstekens breken Middelvinger nou eens eindelijk in de lucht steken Mijn luchtwegen weer wat rust geven Stuk gebeten dan naar mijn ouders zelf teruggeven Gezen is een kut leven Haar jagen. dat is vragen om problemen Dus ik denk dat ik hier weg moet Denk dat ik hier weg ga Houden van het oude, daarmee kom je niet zo ver maat Houden van het oude lijkt hetzelfde als remslaap Houden van het oude is niet echt, maar die echt waar Dus ik verhuis naar Parijs Vak jou, vak iedereen, ik moet houden van mij Zo heeft hij uh, midden in de week uh, gewoon deze single uitgebracht. Uh, telefoon om stilhouden van mij. en Dat is Scout. En ik heb hem vorige week al mogen laten horen. Daarvoor hoorde je Silver met werelden verwijderd. Dat heeft uh, te maken met demonen in het hoofd. En die kwamen vooral voor bij haar zus. En daar ging dat lied over. Um, over Nederlandstalig werken gesproken. Want liedjes... Op Vinyl EP. Die komt er binnenkort aan. En als ik het uh, daarover heb. Dan weet je ongeveer wel in welke richting je het moet zoeken. Namelijk Steven Engel. En onder Engeland uh, Is hij bezig. om dat straks de, het album ook. Het, uh, want het moet uiteindelijk leiden. Tot een album. Uh, wat, uh, wat hij uit uh, wil gaan brengen. En dat gaat hij onder meer doen in Sinetol. Uh, kijk maar eventjes bij Sinetol. Uh, want daar uh, gaat hij optreden. Volgende maand uh, geloof ik. Maar uh, Liedjes op Vinyl, de EP dus, uh, die uh, komt er ook binnenkort aan. Maar dat doet mij denken aan Liedjes in Meneur. En uh, nou, daar staat een virgelands nummer op. Namelijk, hij samen met Elsa Birgitta-Bekman. Vaarwel. Fabel, fabel.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 Fabel, Fabel, it, wat moeten we nu nog zeggen je dan? Je ik doe je meer vous. pijn dan ik heb het kan, je kijkt nog geen keer om in je zin, Fabel. Fabel. look around, say, hey there mama, do you like the sound? I say it's okay, and then I just come around. Today, Red numbers on the bank, and what can I say? We keep on moving, keep feeling the ground safe. Hit her, mama, you like my sound, and they say it's okay. But then I just come on wild again, alright! Feel too. I mean, this is what I want to do. Oh, yeah. Twee nummers achter elkaar dat waren Engel samen met Elsa Bigita Beckman en deze Barney Willemsen. en dat was ook wel weer een heel leuk verhaal want in de tijd van de popronde vorig jaar. Eh, toen kwam ik ze tegen. Barney Willemsen en Melanie Ryan. Want Melanie Ryan moest spelen op die avond. En ik kijk op een gegeven moment langs Melanie Ryan. En dat was bij Goos in Horen. En ik kijk zo voorbij. En ik zie Steven Engel aan die bar zitten. Dus ja, eh, zo was het eh, gesprek ontstaan. Dus er is ongewild nog een kleine overeenkomst. Tussen Barney Willemsen en. <hums> niemand minder dan Steven Engel. En over Barney Willemsen gesproken. We hebben hem aan de telefoon. Goedenavond. Hallo, hallo. Ja, uh, want de, de, deze single was eigenlijk je echte eerste single. Hoewel, we hebben ook nog ergens in 2022 een kerstsingle, maar die tellen we niet mee. Nee, die, die tellen we niet mee. Dat was geen, uh, geen studiowerk, was dat. Ja. Uh, Big City Nights, de allereerste studio-release uh, eigenlijk. Ja, um, als ik denk, want je komt ook uh, uit uh, de buurt van Horen, dan denk ik, als je hem ergens opneemt, Ernst Disseldorp. Klopt ja, daar is hij opgenomen in de flagship studio. Ja, dat dacht ik al. Ja. ja um, even over Big City Nights, wanneer heb je deze single uitgebracht? Uh, 5 september dat een, uit mijn hoofd. Dat is al ja. weer een tijdje terug. Ja. Um, dan de vraag, Barney Willemsen, want ja, uh, de mensen willen toch altijd weten wie is Barney Willemsen? Ja, die vraag stel ik mezelf ook heel vaak. <laughs> maar, uh, <laughs> Nee, ja, ah, daarom stel ik hem nu ook wel eventjes. Ja, vertel. Barney uit de buurt van Horen. En uh, ja, ik uh, ben singer-songwriter in de uh, in country. Ja, ja, dat... ook nog. Ja, dat, dat is uh, wel te horen. Uh, van waar je voor, liefde voor country? Ja, het is eigenlijk um, toen ik vijf of zes was, hadden mijn ouders me op een gegeven moment meegenomen naar een... Uh, na ja, nou een soort evenement en daar speelden allemaal country bands. Ja. En vanaf dat moment uh, dacht ik: ja, dit is wat ik wil doen. En ik verkleedde me vroeger ook altijd als Lucky Luke. En dan deed ik alsof mijn, mijn fiets uh, dan het paard was. Zeg maar. En zo, zo fiets ik door de straat. Ja, dus, uh, ja, maar, ja eigenlijk, ben, eigenlijk ben ik niet zo heel veel veranderd uh, door de jaren heen. Nee, maar als ik nu naar jouw uh, promotiefoto's kijk. dan vind ik je ja. ook nog. als je het niet beter zou weten. en je bent een uh, Formule 1-fanaat uh, zoals ik denk ik, ja, ja. Nee, je hebt met Valerie Bottas te maken, maar uh, dat, uh, ja, ja, ja. zeggen mensen nou, nou, dat nou, ook nou, of nou, niet? Nee, nee die, de, deze heb ik nog nooit gehoord. Nee, nee, nee. Nee. Ik hoor wel vaak Burt Reynolds van Smokey in the Bandit. Ja, en, ja. Uh, Magnum P.I., maar nee, <laughs> deze heb ik nog nooit gehoord. Nee, nou ja, goed. Uh, de, de, nou ja, goed dat vind ik. Maar goed, uh, wie ben ja. ik? Uh, in, ik ben ook maar een uh, radiopresentator. Uh, dan de vraag... Want ik heb je natuurlijk in 2024 tijdens de popronde, dat is ook alweer uh, geloof ik ben, ja, bijna een jaar geleden, ja. uh, in horen uh, getroffen, samen met Melanie Rijn. Waar ken jij Melanie Rijn dan van? Uh, op een gegeven moment, uh, haar vader Sean, uh, en zij samen eigenlijk uh, organiseerde van die singer Songwriter rounds, uh, ja. Grand Old Poolco heet dat. Ja. En uh, ja, daar moest ik spelen en zij presenteerde dat dus daar we elkaar eigenlijk leren kennen vorig jaar, eigenlijk vlak voor de popronde. Ja, ja ja, uh, ja um, Dan weer terug even naar jouw verhaal Want uh, ja, jij schrijft ook liedjes Big City Nights is uh, een voorbeeld um, ja. Hoe ontstaan uh, liedjes bij jou? Ja, meestal ga ik thuis gewoon zitten met mijn gitaar En dan zit ik een beetje te plingelen En dan komt er een melodietje En dan denk ik, nou je kan er misschien wel wat mee En dan uh, ja, begin ik gewoon iets te zingen En dan meestal het eerste woord denk ik oh, Dat, dat lijkt een beetje op een onderwerp En zo eigenlijk een beetje gaandeweg Ontstaat zo'n nummer en dan nou, meestal met een half uurtje is het meeste wel geschreven dan. Mm -hmm. Dat is eigenlijk best wel natuurlijk. Ik denk er ook niet veel over na, want dan, dan, dan wordt het minder echt dan of zo, denk ik. Het um, is dus gewoon wat in me opkomt, dat schrijf ik op en dat is dan het nummer. Ja. Uh, waar gaan ze meestal over? Uh, nou, ik doe altijd bij mijn optredens, als ik de eerste twee nummers heb gedaan, dan stel ik mezelf een beetje voor en dan zeg ik altijd over liefde verloren liefde en leef als muzikant, maar vooral uh, verloren liefde. Dat is wel uh, het hoofdonderwerp uh, van mijn nummers. Ja, er zit, er zit dus een bepaalde vorm van melancholie uh, er dan in, als ik het zo hoor. Ja, zeker. Ja, ja, ja Big, Big City Night nee, is echt, uh, echt een tempo song, en best wel vrolijk. Uh, maar de meeste nummers die ik schrijf, uh, gaan echt wel over, uh, over liefdesverdriet. En, ja. uh, dat, me, de meeste nummers schrijf ik ook dan met een whiskyje op, dus dat, misschien komt dat ook daardoor. <laughs> Nou, laat, laat uh, collega Marcus van Dam het maar niet horen, want het, uh, die, die schijnt nogal erg uh, in de whisky uh, thuis uh, te zijn. Oh jee, dat jee, heeft, ja, ja nee, dat, <kalk> ik weet niet hoe, hoe dat zit, maar hij, uh, hij, hij stroopt nog wel eens wat dingen af. Maar goed, uh, dat, dat is één. Uh, ben jij uh, dan, hoe, hoe sta jij, laat, laat ik het anders zeggen, hoe sta jij dan in het leven als het, het heel veel draait om melancholie? Nou, ik ben zelf helemaal niet uh, dat ik, uh, ik bij mij is eigenlijk het glas altijd half vol. Mm -hmm. Maar ja, misschien komt het ook wel dat ja, omdat ik uh, die emotie dan kwijt kan in die nummers, dat ik dan, dat het dan van me af is ook of zo. Ja. En ja, ik zie eigenlijk altijd wel positieve uh, ergens van in. Ja, ja want uh. <coughs> die, die Steven Engel, die ik dus net daar, ja. Uh, ja, en die ik ook in diezelfde ruimte heb uh, gezien. Waar jullie, jullie mensen drieën dus ook zaten, eh, die had ja. dus liedjes in mineur uit, eh, die was ook melancholisch, maar hij zegt ik sta ja. helemaal niet zo in het leven. Lijkt, wat, wat dat betreft, lijkt hij wel. Wat, wat, wat jou ook uh, ja. uh, zo in het leven staat, uh, kennelijk. Ja, ik denk dat toch die, dat schrijven van die nummers, dat dat een soort van verwerking is ja. voor, die, voor die melancholische kant uh, van mij als mens. Ja. En dat ik daardoor de uh, rest van de dag uh, gewoon kan lachen. En ik ja. maak altijd heel veel slauwe grappen, dus ik ben helemaal niet, uh, dat ik, uh, nee, ja, ik ben eigenlijk wel ja. vrolijk. Ja, over, over country gesproken, uh, ik, ik weet, want ik ben ook bij een singer, uh, niet bij een singer-songwriter, maar bij Melanie Friends ben ik geweest dit jaar, uh, ja. dat uh, country uh, toch een beetje upcoming is, uh, vind jij dat ook? Zeker, ja, ja ik doe dit al, uh, ja, ik ben met, begonnen met zingen toen ik, uh, toen ik 18 was, hmm. daarvoor speelde ik altijd op gitaar, uh, maar eigenlijk sinds, ja, sinds 2018 uh, treed ik al op als, uh, als country zanger zeg maar. Mm. En ik merk wel echt dat het afgelopen jaar, en zeker dit jaar, wel echt, uh, echt een verandering is ofzo. Ik denk oké, okay. ja. er zijn wel echt veel mensen die het tof vinden en ik merk het ook wel met, met kaartverkopen en met reacties bij optredens en ook als ik ergens ben dat mensen gewoon nummers aanvragen dat ik denk, uh, kennen jullie dat, weet je wel. Mm ja, nou je hebt het ook over die foto met die met snoer dan, zeg maar. <laughs> ja, ja, dat, dat, dat heb ik ook al sinds 2018 en toen ja. toen ik het, toen had zeg maar dan keken mensen me echt aan van wat is dat voor, voor mafklappen, ja. en, uh, en nu vinden ze het allemaal hartstikke tof, ja, of, ja. Ja. Dus ik zie zeker wel een verandering uh, in Nederland. Wat ja. dat uh, dan uh, de single die morgen uitkomt, die heet Midnight Stars. Waar gaat het ja. over. Nou, over melancholie uh, gesproken, ah, is toch? <laughs> ja, is wel een van mijn meest uh, verdrietige nummers is dat, ik, had, uh, ik heb het drie jaar geleden geschreven en ik kwam een, uh, een oude vlam, kom ik weer tegen, een oude uh, liefde, ja. en ja, we, we waren een beetje aan de praat geraakt en zo was eigenlijk wel weer leuk en toen verlangde ik eigenlijk wel weer een beetje terug naar wat we hadden gehad, twee jaar daarvoor, huh? um, ja, dus toen, dat we, ja, toen zat ik s'avonds met mijn gitaar en het was eigenlijk net als vandaag, dat vandaag stormt het en regent het, ja. dat was toen eigenlijk ook. Um, toen moest ik terugdenken aan een avond uh, dat er een, een sterrenregen zou zijn, s'nachts. Ja. En toen hadden we de wekker gezet om vier uur s'nachts, want dan wilden we daar naar kijken. Ja. Um, nou, die wekker ging toen, zijn we gewoon lekker verder gaan slapen. <laughs> want uh, we vonden het eigenlijk ook wel goed. Ja. Maar ik moest toch aan, aan die tijd terugdenken van, oh, uh, dat was wel heel leuk toen wat we hadden. Mm. Um, en daar ben ik toen eigenlijk over gaan schrijven. Ja. En de eerste zin van het nummer is ook, uh, rain keeps falling on a uh, Cold Thursday night, ja, dat is letterlijk wat het was. Het was een regenachtige. Donderdag. Ja, ja. Was ja, ja. een regenachtige. Nou ja, goed. Uh, ja. Het, het is om het even, maar dat zou dan precies in het beeld passen van iemand die graag met een glas whisky en een, uh, weet ik wel, een doorrookte stem op een gegeven moment iets, uh, ja. zoiets zit te bedenken. Zoiets? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik kan wel een whiskyje op doen, maar roken doe ik niet. Nee. dus uh, nee, oké. Okay. Toen ik het schreef, had ik wel een whiskyje op, inderdaad. Ja, um, ja, dan is de vraag: waar is Barney Willemsen te vinden op het wereldwijde web? Ja, op Instagram uh, het is Barney Willemsen en Facebook eigenlijk zelf. Ja, eigenlijk alles gewoon onder mijn eigen naam. Dus uh, het is niet, niet heel moeilijk, denk ik. Mm. Van Pien die komt morgen uit Totally Honest. En ze noemt haar muziek min of meer Indie Americana. Daarvoor hoorde je Melanie Ryan onvervalste country met travel light. En dit is Indie Folk. Ismena met Be My Water. was iets mee na met Be My Water. Daarvoor hoorde je Pien met Totally Honest. Volgens mij heb ik Plaatje Praatje gedaan. Nou, uh, het zijn we vergeven. Hier is de nieuwe single, die komt morgen uit, van You Know. Met Alea. En de band kun je bewonderen tijdens de popronde die op dit moment aan de gang is. En vanavond, als alles goed gaat... Treden ze op in Utrecht. Moet je wel uh, je Zuidwesters die opdoen. komt geografisch gezien uit alle delen van Nederland. Waar een uitvalsbasis is volgens mij toch echt Utrecht. Uh, maar goed, uh, dat kan de pret niet drukken. Daarom hebben we hem ook hier laten horen in deze uitzending. Namelijk de nieuwe single die morgen uitkomt van Juno. Um, en uh, dat nummer heet Alea. Um, we gaan uh, zo'n beetje afsluiten wat betreft uh, dit eerste uur. En ik uh, had al wereldkundig gemaakt dat we straks in het laatste uur... een gesprek laten horen met Tom Bruins. Tenminste, ik heb uh, met Tom uh, eerder op deze dag gesproken... over het album Waiting for the Rain. En je moet maar kijken op onze website van Alderfem.nl, want er staat een heel uh, verhaal over dit album. En wat mij betreft krijgt hij vijf sterren. En wellicht krijgt hij dat ook um, van een, een of andere muziekplatform... Wat binnenkort nog iets wil gaan uitbrengen erover. En Tom zei bij dat gesprek, als je dan toch misschien nog een nummer wil uitlichten, doen we dan O-Bundle. Nou, dat doen we dan. Dat is tot aan het eind van dit eerste uur. Terug te vinden op Waiting for the Rain. Oh Spring on the play A bundle, waving at trains By the fireplace, a wicker chair Dozing off with your feet